Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amerika zijn heel veel vieze medische handschoenen gebruikt. Tientallen miljoenen handschoenen blijken in Thailand te zijn gerecycled. En dat is niet bepaald schoongegaan, heeft CNN uitgezocht. Bij sommige partijen zat er nog bloed op, zaten er gaten in... of ze waren van het verkeerde materiaal gemaakt dat je helemaal niet kunt hergebruiken. Now to a CNN exclusive, we have learned millions of substandard, sometimes used, medical gloves have made their way into the US supply chain, possibly putting patients and healthcare workers at risk. In het begin van de coronapandemie was er een groot tekort aan medische handschoenen en daardoor konden fraudeurs makkelijker hun gang gaan. Justitie in Thailand en de VS zeggen dat ze onderzoek doen. In Soedan is een staatsgreep aan de gang. Het leger zou de boel aan het overnemen zijn. De premier en een aantal hoge pieven zijn opgepakt. Bellen en internet in het land wordt mensen onmogelijk gemaakt. En het vliegveld is dicht. De vluchtelingenopvang in Goes. in Zeeland is een corona-uitbraak. Een paar dagen geleden liet de GGD alle bewoners testen... omdat sommige bewoners klachten hadden. 49 van de 320 bleken corona te hebben. Zij zitten nu in quarantaine en mogen het terrein niet af... En je kan er een leuk appartementje in Amsterdam van kopen of een riante villa in het gooi. Maar als je ergens 1,3 miljoen euro hebt liggen kun je die ook stuk slaan op een paar gebruikte gimpen uit 1984. Voor dat bedrag zijn oude sneakers van basketballer Michael Jordan afgehamerd op een veiling. Deze verzamelaar vertelt wat de schoenen zo bijzonder maakt. Dat ze uiteraard game worn zijn en uh, ondertekend door uh, Michael Zijn handtekening staat op die schoenen. Dus dat maakt het uh, allemaal extra uh, bijzonder maar 1984 nog eens keertje. Zijn er maar eentje gedragen tijdens die wedstrijd. Dus ze zijn niet echt heel erg kapot of wat dan ook. Maar gewoon gedragen door Michael Jordan in een wedstrijd in zijn allereerste jaar. Nou, de rest is natuurlijk ontzettend geschiedenis. Dat maakt ze echt bijzonder. bijzonder. De 1,3 miljoen is dat ook een record. Nog nooit werd er zoveel geld neergelegd voor een paar schoenen. Ze werden trouwens aangeboden door een ballenjongen die ze ooit kreeg van Michael Jordan zelf.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 by her life Ja, ik ken niet alle nummers die worden afgespeeld, maar het klinkt wel gezellig. Dit was Manfred Men met HHZ The Clown. En we gaan de tweede uur in van Goedemorgen Zandvoort. Straks Ernst mij hier in de studio met een evaluatie van het Zandvoort Reddingsbrigade Seizoen. Simone Keunings, hoe je stopt met roken. Maar nu eerst uh, Duco Bouges van Team Sportservice Zandvoort. Goedemorgen. Goedemorgen.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 Uh, nu, uh, nu vraag ik me af, uh, komt, die komt die ook uh, zeg maar weer in herhaling? Komt die ook terug? Zodat uh, mensen bijvoorbeeld over een half jaar weer kunnen kijken hoe het ervoor staat? Nou, dit is de eerste keer dat we het in deze groep gaan doen. Ja. Dus het is, uh, wat dat betreft is het ook een beetje een pilot. Uh, deze test is eerder een keer in de meer uh, uitgevoerd. Uh, waarbij we het, uiteindelijk de test hier en daar hebben veranderd. En uiteindelijk een nieuwe versie daarvan hebben gemaakt.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 Ja, zo, de uh, jaren 60, weet je wel, dat, ja. uh, 60, 70, dat uh, roken zo populair was. Ja. Toen uh, was het ongeveer 30 procent. Okay, nou, het is eerst... nooit 50 geweest. Nee, het valt me dat, ja, misschien alleen voor de doelgroep ouderen. Maar goed, dat valt me eigenlijk wel mee, 19 procent. Maar het, zijn, het is 19 procent te veel hoor. Laat het ja. duidelijk zijn, dus er moet wat dan gebeuren. Als um, je weet dat een uh, van de twee uh, eruit doodgaat, ja. dan uh, is het best wel veel, toch? Ja, nee, het is, uh, iedereen, iedereen is te veel.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 Stop met roken is echt hot. Er is een uh, preventieakkoord. Ook dat uh, bedrijven rookvrij moeten worden. Dus er, wordt, er is steeds meer vraag naar uh, rookcoaches. Ja. Dus wellicht is het interessant voor de mensen. Ja, en jullie hebben ook een lobby richting sigarettenindustrie? Nee, wij niet. Nee, dat, zijn, uh, dat, dat laten we aan. Uh, Wander de Kanter en uh, Paulien Dekkerhoven. Ja. Dat zijn de, de strijders. Ja. Ja, ik, ik zit meer uh, opleidingen voor professionals en ik geef zelf ook nog trainingen. Oké. Okay. En namens welk bedrijf doe je dat dan?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 Maar er is dan geen alternatief om dat gevoel, dat je denkt, oh lekker, om dat weg te krijgen. Je kan niet ja, een pilletje nemen wat dan binnen 6 seconden werkt om het te onderdrukken. En dat is het probleem, denk ik. Want je hebt het over dopamine, dat wist ik trouwens ook niet. Maar als je dan nee, een, een alternatief zou hebben, hè, dus zoals zo'n pilletje wat je onder je tong doet... en wat dan meteen oplost en binnen 6, 7 seconden werkt. Ja, ja dat... maar dat, dat is, dit is het verslaafde brein wat spreekt. Dus ja. het, j, j, jouw verslaafde brein vraagt, stelt nu die vraag aan mij.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 ja, ik had op een gegeven moment had ik er ook helemaal geen last meer van. Nee, dan had ik dan zoiets fiets van, nou ga jij maar lekker roken, ik ga even lekker een glasje, glasje drank drinken. ja, maar ben je nu uh, gestopt? Je rookt niet meer? nee, ik uh, rook nog wel. ah, oh, oké, okay. ja. Nee. helaas. Ja. nou, Cor ja. gaat hier van... niet in de studio, hè? nee. <laughs> oh, je rookt wel, je rookt wel. Man. ja, ik. Uh, rook wel. nog eens. ja, ja. ja dus, dus, nou ja, dus, kom, kom, lekker lang, zou ik zeggen. ik ben een potentiële uh, slachtoffer ik, voor je. dit is een slachtoffer voor <laughs> je. je gaat zo ja. nog een keer vertellen wanneer en waar.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 Oh, je kent hem ook, maar hij is er niet. We ja. dus moeten uh, 1 november weer werken. Dus. Ja, en dat jammer. is drie weken in Denemarken. Kans gemist. Oh, oké. Okay. Nou, dan zie ik je daarna. Ja, zeker. <laughs> Wij zullen daarop uh, attent blijven. Ja, oké. Okay. Hey, bedankt, Simone, voor dit gesprek. Nee, bedankt. heel veel succes, uh, 3 november. Ja. Nou, misschien kunnen we daarna nog een keer praten hoe het gegaan is. Nou, we hebben wel over het algemeen... Uh, dat we een vervolg geven, een soort evaluatie hoe het was...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 star you think you are a new kind of jane esteem but the only thing i've ever seen of you was a commercial spot on the screen movie star oh,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 In onze vrije tijd, dus um, nou, zeker de komende tijd, hè, het, het echte strandwachtwerk, dat blijf ik nog steeds het leukst vinden. Hè. Met de boot op het water, op de renningspost zitten, dat blijven we zeker doen. Um, aan de communicatiekant in, in Zandvoort, voorlopig gaat dat ook door, maar ja, als op een bepaald moment uh, die, die zaken te veel uh, verstrengelen, dan moeten we daar nog eens naar kijken. Maar voorlopig verandert het daar niets.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 Voor de kooppresentatie. Marina Marina Marina Marina Marina